Mexicaanse militairen zeggen dat ze de lokale leider... van het beruchte drugskartel Los Zetas hebben aangehouden. De man zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de moord op 145 mensen... die onlangs werden gevonden in een massagraf in het noorden van Mexico... bij de grens met de VS. Los Zetas voert met andere drugskartels een bloedige strijd... over de gunstigste smokkelroutes naar de Verenigde Staten.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 BNN. BNN 4-7 Goedemorgen, het is drie minuten over zes en het is 17 april 2011. Een dag die rood omcirkeld staat in de agenda's van vele biele liefhebbers. Het is namelijk de dag van de Amstel Gold Race, zo meteen hoor je er alles over. Verder een nieuwe column van onze eigen Pieter Derks. Tenminste, hij is inmiddels wel een beetje onze eigen Pieter Derks geworden. Hij speelt mee in columnist Betwist, maar doet nu al voor de tiende keer... En vertelt hij al eens een column bij ons op de radio. Voor de tiende keer in columnist columnist.wist. Zometeen Pieter Derks. Uh, Arthur Adam maakt voor ons een liedje samen met een zwerver, Alex. En vorige week heb je hem al kunnen horen. En deze week is het liedje dan ook echt, echt, echt, echt, echt af. Helemaal afgemixt en al. En uh, straks, uh, over nou, ik zeg zo'n 40 minuten, hoor je de primeur van het lied van Arthur Adam. Maar ik dwaal af. Uh, inderdaad. Ik dwaal af. Ferdinand, Ferdinand en Voetbal. Lieke is er trouwens ook. Lieke, goedemorgen. En Ferdinand is er vast ook. Ferdinand, goedemorgen. Goedemorgen, Luc, met Ferdinand Hossenbuks op deze vroege zondagochtend. We schrijven 17 april. 2011, een week die achter ons ligt waar vele vragen onbeantwoord bleven. Een week waarin het Groningse buffalo werd opgeschrikt door een tweevoudige moord. Een week waar er ook nog gebald werd op het Europese podium... en waar de Nederlandse clubs daar afscheid van namen. En dit weekend, waar straks ook het nodige valt te beleven. Luc, we gaan over de orde van de dag. Eerst even het Europese voetbal, want ik heb daar ook naar gekeken... Um, in de herhaling, want ik was er echt, ja, dat, dat, dan ben ik misschien, ben ik dan een slechte fan als ik denk, ja, als Twente met zo dik, zo dik verlies, dan wil ik eigenlijk die andere wedstrijd niet eens meer zien. Weet je wat het is? Luc, ik ik het er net al aan in die korte intro. Het is, kijk, uh, we hebben het al erover gehad, hoor. op een gegeven moment uh, zijn Twente en uh, PSV dus doorgegaan, maar je hebt het gezien, uh, die afgelopen wedstrijden tegen het uh, Portugese Benfica en het uh, Spaanse Villarreal. Dat toch, uh, ja, ze zijn een maatje te groot voor, voor, voor uh, het, het Nederlands voetbal, Luc. En ja, ja. De, wat je ze net aangaf, kijk, de ene supporter die kijkt er wel naar, de andere liefhebber niet. En uh, weet je, uh, het, het is gewoon een maatje te groot, joh. En kijk, dit, dit was het hoogste uh, wat ze eruit konden halen. En ja, afscheid nemen van dit podium is nooit leuk. En ik denk dat beide ploegen horen, geldt ook voor Ajax en ik we praten over de top drie, dat uh, men uh, zich moet gaan richten op het, het, het volgende seizoen. We gaan hier in Nederland toch een, een, een spannend slot tegemoet, maar wat betreft uh, datgene waarover uh, je het vond, dat, dat, dat, dat is het einde verhaal. Joh. Ja, maar, ja. Maar, maar dat is meer dan duidelijk en dat is de afgelopen donderdag ook gebleken hoor. Het Nederlands voetbal had niet zin te brengen joh. tegen die ploeg die, die, die, die uit uh, Portugal, Benfica en, ja. en, en Villarreal. En, en dan nou, deden ze hoor. het nog beter dan de wedstrijd ervoor. Ik uh, bedoel, er staat toch iets meer pit in. PSV speelt beter. Twente speelde toch ook wel beter. Zeker. Kijk, uh, om te beginnen met PSV... Uh... Je komt op uh, een, een 2-0 voorsprong, kijken En dan uh, hoopt het leven. En ja, uh, de Lichtstad die je op uh, Eindhoven, die zag het al zitten. Maar, maar goed, en, uh, wordt er wordt een fout gemaakt. Er komt een goal. En dan is het over naar sluiten, en wat, en wat Twente betreft, kijk. En, en ja, je zegt dat er zat pit in. Er werd anders gevoetbald. Maar weet je, die wedstrijden die uit zijn gespeeld. Uh, in in Spanje, Portugal. Daar was het verschil in doelpunten te groot, joh. Ja. En, dat, en, dat, en dat was de next Luc, Absoluut. Denk je dat het uh, dat Nederlands voetbal Europees geschiedenis ooit nog eens een keertje terug gaat naar het niveau van zeg 1995 toen Ajax de Champions League won of 2002 meen ik Feyenoord won de UEFA Cup Zou dat nog een keertje terug kunnen komen? Kijk we zitten in etterlijke jaren uh, we zitten etterlijke jaren dus uh, uh, vooruit of tenminste uh, we zijn verder dan uh, 1995 we zitten in 2011 en kijk wat er al die afgelopen jaren is, is, is gebeurd met het, uh, met het Nederlands voetbal. Kijk wat betreft het Nederlands elftal dan gaat het heel goed hoor maar wat betreft de clubs, Ajax, PSV, Twente, Feyenoord. Ik, ik, ik, ik denk niet dat ik, ik, ik mag het misschien niet zeggen, hoe dat ik dat nog zal meemaken. Dat, dat, dat met name dan heb ik het over de champions League, het hoogste niveau, het hoogste haalbare. Dat toch een Nederlandse uh, een, een, een, een Nederlandse club heel ver zal doordringen. Het, is, uh, het, het zal moeilijk worden, het zal, het zal lastig worden. En kijk, we gaan straks die competitie hier afsluiten. En dan, ja, dan kom je weer met het, uh, met het probleem dat spelers aan het buitenland vertrekken. Die clubs uh, die zitten met een, met, met, met geen, een tekort aan. Geld nu kennen. Er speelt zoveel in ja. dit land wat betreft de, de Nederlandse clubs. Dus ik zie het in de komende jaren niet gebeuren. Joh. Gelukkig is de competitie in Nederland wel leuk, want uh, uh, daar uh, ja, komen de niveaus steeds dichter bij elkaar te liggen. En dat is uh, las ik in een column van, um, um, hoe heet die meneer ook alweer, die ooit trainer is geweest van Feyenoord? Uh, ach, het nee. is nog geen beenhakker. Nee, niet benakken Van andere. Die, ja, van Hanigem. Die had een column geschreven. En die zei, dat is leuk voor de, voor de, voor de neutrale bezoeker. Die kijkt, dan, uh, die kijkt dan naar wedstrijden met heel veel doelpunten. Maar voor het niveau zelf is het natuurlijk niet goed. Maar het is wel leuk inderdaad. Want er zijn ook gisteren weer een aantal mooie wedstrijden gespeeld. Ja, er zijn zeker mooie wedstrijden gespeeld. Even nog terug een dag daarvoor. Waar ja, de plaatselijke uh, FC Utrecht uh, uit bij Heerenvelië weer afrijden. Ja. Ze verloren met uh, 3 0 luc en... Het wordt onrustig in het Domstadio. En ook voor de trainer Ton hij nee. Ik heb hem gisterochtend gehoord op de radio. Maar ja, wat kan die man eraan doen? Het gaat slecht met, met, met Utrecht. De Utrecht die moeten ja, hopen op, ja, dat ze blijven op die achterplaats of iets hoger komen. Maar we gaan een hele onrustige week tegemoet in het Domstadio. En ja, gisteravond is er ook uh, gevoetbald. Vitas die, die, die wint in het doom met 2-1 van Groningen. Rode hart flink uit tegen VVV. En dan werd het 5-2. Mm -hmm. En AZ, ADO, ja, dat ik, ik had toch uh, wat anders verwacht van ADO. Meer tegengas, weet yeah. je wel. Uh, maar, maar goed, uh, op een gegeven moment komen ze terug in die wedstrijd. Maar ja, dan gaat uh, AZ weer met een... Uh, of tenminste, er werd er weer gescoord en daar was de eindstand uh, 3-1. Mooi hoor, voor AZ. Maar goed, uh, ik wil niet zeggen dat ADO uh, het niet goed gedaan heeft. Maar uh, ze hebben het heel ver gebracht uh, dit seizoen uh, van de Brom. En, en, en uh, zijn jongens die hebben een... Ja, die competitie straks is afgelopen. Ze kunnen nog hoger komen. Dat Duidelijk zijn. maar goed, dat is nog even afwachten. En Nac Excelsior, Excelsior ging er met de punten van uit uh, Breda. Ja. Dat, dat zijn toch feiten die er uh, die, die op tafel liggen. Luc en vanmiddag hebben we vier wedstrijden te beginnen met jouw club die reist af naar de Vijverberg in Doetinchem en treft daar de Superboeren. Ik ben een ja. beetje beetje zenuwachtig daarvoor. Nou, ik hoop op het beste voor Twente. Hoor. Ja. Ik vind Twente een goede ploeg. Ik vind Twente een mooie ploeg. Twente speelt heel goed voetbal. Twente is nog in de race voor uh, de landstitel. Dus ik hoop op het beste. En ja, laten we kijken wat er vanmiddag gebeurt op de Vijverberg. Mm -hmm. PSV die reist af naar het oosten des lands en treft daar Herakles almelo We hebben in de Goffert een, ja, een lastige wedstrijd voor de AFC-Ajax. want hun gaan op bezoek en treffen daar in de Goffert NEC. En in Rotterdam-Zuid weer een volle Kuip, weer veel mensen, weer veel publiek. Want Willem II komt op bezoek, een ploeg waarbij de uh, trainer uh, de ja, vertrokken is. Ja, Die is uh, vrijdag, uh, dat hebben we allemaal kunnen meemaken in het nieuws. Uh, dus Willem II gaat met de hulptrainer op bezoek in uh, de Kuip en treft daar Mario Been en de zijne Feyenoord Willem II. En ik ga voor je duimen, Ferdinand. En nou. wat, wat heb jij gisteren gedaan, Ferdinand? Wat heb je gewonnen gisteren? met je zaalvoetbalteam? Nee, we hebben gistermiddag ons wedstrijdje gespeeld hier oh. bij de USV Hercules in Utrecht. Maar goed, kijk, weet je, ik zit in het, het, het zaalvoetbal. We, we hebben vriendschappelijk gevoetbald. We hebben met twee doelpunten verschil verloren. Een beetje gemorgen. Onder mijn jongens, maar ja, het is, kijk, het is sport, het is voetbal, het is zaalvoetbal, het is geen competitie. We hebben daarna een biertje gedronken, ik, we zijn naar huis gegaan. En ja, de komende zaterdag gaan we weer ballen en dan zien we het wel. En zo moet het ook gaan. En dan is eigenlijk het leukste op die manier. Dat is, het, dat is het hele leuke, Luc, en, ja. en daar, daar gaat het in feite over. joh. Nog wel even grappig over dat ADO, die staan nu dus niet meer, vijfde, of niet meer vierde, maar vijfde, omdat ze ja. verloren hebben van AZ. Maar als zij in de top vijf terechtkomen, dan um, scheert Matthijs van Nieuwkerk zijn haar af. Heb je dat meegekregen? Dat heb ik meegekregen. Ja, ik weet niet waar het was een paar weken geleden. Ja. dacht dat ik. Het was na een, een, een wedstrijd met mijn jongens, toen zaten we in die kantine wat, wat na te babbelen. En toen zei uh, een van de, mijn spelers, die had het erover. Ik denk, nou ja, dat, dat, moet, ik nog, dat moet ik nog meemaken. Ja. En is het zo dat als Ardo als op de vijfde plek uh, blijft staan, dat hij dat gaat doen? Ja, of, uh... ja hij heeft gezegd in de Wereld Door dat ja. hij het gaat doen. Dus uh, uh, nu is het aan ons, de rest van de media, om hem daar telkens aan te herinneren. Nou, ik, ik hoop dat dat zo is, want ik wil ja. hem graag zien zitten met dat kapseloor op televisie. Ja, dan, dan ga ik er echt voor zitten. Zonde. Trouwens, ik vind het een heel goed programma, maar uh, als dat zo is, ik zal het ook hopen. Joh, dat, ja. dat zal het leuk zijn om daar uh, Matthijs te zien zitten. Lieke zonder. vindt het zonde. Ja, maar ik denk wel dat hij zijn haar kan doneren. Oh, dat ja, ja. wel heel Ja, dat is inderdaad voor het goede Ja, er komt er ook ja. nog wat, wat, wat geld op tafel. Joh. Ja. Dus uh, nou, we gaan <laughs> nog een spannend slot, uh, slot tegemoet. Joh. En uh, het is even afwachten. Ferdinand, dank weer voor deze bijdrage. Bedankt dat ik weer de uitzending mocht zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag maken er iets leuks van. En tot de volgende week. Dag. In the empire of the You're the queen of all you survey, all the cities, all the nations, everything that falls your way. There is a deeper wave than this that you don't understand. A deeper wave than this rising in the land. There is a deeper wave than this nothing. Even nadenken op deze vroege zondagochtend. Waar is dat liedje? Waar ken je dat liedje nou ook weer van? Nou, Het is van Sting, een cover van de Dax. Love is the seventh wave. Het is tijd voor de plug. Elke week laten drie Nederlandse DJ's aan je weten... welke plaat je echt moet horen en welke je dan in zijn geheel gaat horen. Dat beslis je zelf door je voorkeur te mailen naar 47 at bnn.nl. Dit is de plug van 17 april. Hallo, ik ben Domien Beschuren, DJ bij 3FM. Iedere werkdag tussen 10 en 12 bij At Work voor BNN. Ik heb deze week een liedje meegenomen van een Belgische band. Hoover Funny. Ze hebben in het verleden al heel veel mooie platen uitgebracht. Mad About You is zo'n uh, waanzinnig voorbeeld. Sometimes is een iets dramatischer track met heftige drums. En ze zijn terug. Ze hebben een nieuw album gemaakt met een nieuwe zangeres. En ik durf te zeggen dat die stem van die zangeres hemels is en dat jij die stem ook zo zal ervaren. De nieuwe single heet Anger Never Dies en daar zit de viool in en dan ben ik al snel verkocht. Ik hou van violen, ik hou van drama en ik hou vooral van de stem van de nieuwe chick van Hoover Funning. Wil jij meegenomen worden door de emotie van deze band? Stem dan op mij en ga voor Hoover Funning, Anger Never Dies. Ik ben Frank Daanen en je hoort mij uh, ieder weekend ochtends op 3FM. En ik zou je een uh, liedje willen laten horen van Jonathan Jeremiah. Hij heeft al eerder uh, het liedje uh, Lost uitgebracht, wat prachtig was. Tranentrekker, wat een uh, heerlijk liedje, vooral voor het uh, weekend s uh, ochtends. Maar hij heeft een nieuwe en die heet Happiness. En die is nou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 need a little bit of happiness, yeah. need a little bit of happiness, yeah. Hallo, ik ben Sander van uh, 3FM, de Koen en Sander Show. Een bijzonder nacht allemaal. Ik heb nu in mijn handen een hele mooie plaat van een uh, 22-jarige jongen uit Horen. Het zit een beetje tussen Dylan Springsteen en een beetje de Stones in. En dat gecombineerd maakt dat deze jongen een belofte is voor de toekomst. Tim Knol, Gunna Get them. Nou, nou, nou, nou. No. Welke plaat wil jij horen? Hoe vond ik met Anger Never Dies van Domi Verschuren? Jonathan Jermaya met Happiness van Frank Dane Of Tim Knol, je hoorde hem net, met Gunna Get There, geplukt door Sander Lantinga? Laat het mij weten. Mail naar 47 at En je kunt ook twitteren. At Luke is dat. Of gebruik gewoon hashtag 47. Dat is ook een heel mooi liedje. Dat is dan maar even mijn plug.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 Nieuwe single van Crystal en Bottles. Voor alle autoliefhebbers is het een prachtige tijd. De autorij is bezig en dat betekent dat alle junkies naar Amsterdam gaan scheuren om daar de mooiste bolides te bewonderen. heeft Joris houdt er meer van om mooie vrouwen te bewonderen. En hij gaat op de autorij op zoek naar de... autopoessen. Met auto's heb ik helemaal niks, maar uh, met vrouwen wel. En hier op de autorij staan echt uh, een heleboel auto's... En vrouwen natuurlijk, in mooie pakjes. En uh, levert dat nou meer op? Dat vraag ik me nou af. Ik ga het vragen, maar diep in mijn hart gaat het eigenlijk alleen maar om even een babbeltje te maken met deze autopoessen. Of is dat te denigerend wat ik zeg? Ik loop hier nou een tijdje rond over de autoruim. maar ik moet heel eerlijk zeggen... het zijn toch voornamelijk kerels die ik hier zie staan en uh, geen vrouwen. Dag Peggy, ben jij een autopoes? Eh... Uh... Nee. Jij ligt niet op auto's? Nee, ik moet uh, mensen folders geven of uh, drankjes uithelen. Wat zou je voor... Ja, ik mis het een beetje ja. op de beurs. Een beetje vrouwen die dan in een mooie Formule 1 pakken, op uh, die auto liggen of zo. Nou, ik heb er al een paar gezien hoor. Waar dan? Ja, dat weet ik niet. Want... Ze zijn er wel? Ja. Dan ga ik snel op zoek? Ja, dat is goed. <laughs> ik ben op zoek naar autopoezen. Weet je waar die zijn? Ik moet even... Mijn collega erbij halen. Een momentje alsjeblieft. Ik... Ah, hij weet het niet. Heb je al poezen gezien? Nee, het zijn er heel weinig. Want wat wil je als kerel? Veel vrouwen. En wat nog meer? Alles. Zo, Jasmee. Mag ik jou autopoes noemen? Autopoes? Nee, ik ben toch wel iets meer dan dat. Je kan toch nog wel wat vertellen over de auto's die hier links van je staan? Ja, ja absoluut. We hebben een hele training gehad, dus ik, uh, ik ben uh, geen cliché vrouw meer sinds de rij. De meeste vrouwen weten niet zoveel van auto's. Ik kan nu van alles vertellen over CO2-uitstoot. Verzinnig maar. Maar je bent er ook volgens mij om te lokken, al die mannen. Klein beetje, klein beetje. Hoe doe je dat? Lief lachen, denk ik. Eindelijk één gevonden, een autopoes. Eline, ze staat hier in een Frans modieus pakje... met een zwarte miljoen, een beetje stijl, jaren zestig. Zeg, Eline, hoe komt het eigenlijk... dat ik zo weinig vrouwen bij de auto's zie staan... maar voornamelijk kerels... Ja, gek eigenlijk, hè? ik had het niet verwacht. Meestal is het wel, uh, staat het er vol mee met, uh, met de mooie dames. Maar ik denk dat het toch wel met de crisis te maken heeft ook. Uh, dat het gewoon wat, uh, wat rustiger is overal. Uh. Mogen we er even samen in deze auto gaan zitten? Dat kan best. Ja, ken je deze auto of niet? Ik ken hem niet nee. Dat is de elektrische auto, is dit. En uh, die gaat echt volledig, is volledig elektrisch. Zo, gezellig hè? Het is vrij krap. Het is, uh, het is allemaal heel licht natuurlijk. Wat voor opleiding heb je hiervoor nodig? Uh, nou, eigenlijk helemaal 0,0. Ja, je moet wel een beetje hersenen hebben. Maar... En nou, dat heb je. Ja, je wel. Wat <laughs> verdien je nou? Ja, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Ik vertel het heel zachtjes. Nee, nee dat is De indicatie, nee. 25 euro per uur? Je het heel warm. Ik bedoel, ik mag helemaal niks zeggen. <laughs> nee, hoor. Nee, je moet gewoon, uh, ja, gewoon vanuit gaan dat je, dat je gewoon goed verdient. Ja, je gaat niet voor niks op, uh, op mega hoge hakken staan de hele dag. En uh, je moet wel gewoon de hele dag gewoon vrolijk en gezellig zijn. Daar vergissen mensen zich wel eens in, hoor. Want ik bedoel... Dat is best wel hard werken eigenlijk. Ja, ik ben hier wel, maar uh, je bent eigenlijk gewoon aan de lopende wand. Gewoon aan het kletsen met mensen. Dat zijn wel lange dagen, hoor. Ja, krijg jij het ook zo heet? Ja, het is hier bloedheet, hè? De ervoor is Het aan jou omdat zo... ik de hele tijd ja. aan jou zit te kijken. Ah, oh, niet zo. <laughs> maar ik moet eigenlijk wel weer verder. Want uh, ik, moet, ja, ik moet toch wel hard aan het werk hoor, eigenlijk. ga ik ook weer verder. Echt, uh, ja. ja, we zitten wel verstopt. Ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik zit lekker. Ja. En echte autopoessen, die heb ik niet gezien. Die in een mooi, strak latexpakje... Op een auto liggen. Het is allemaal wat degelijker. Maar gelukkig wel een heleboel mooie vrouwen gezien. Tot 23 april, dan kun je nog de autopoeser gaan zoeken op de autorij in Amsterdam. Zometeen in 4-7. Leon Guijer, hij is van de website hetiskoers.nl. Het is een mooie dag voor de wielenliefhebber.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 Zeg oh baby, I love you so Ik heb een meisje en het is zo'n schat.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 Een vrolijk zondagochtendliedje. 17 april, het is 1 minuut over half 7. Het is 17 april en dat is de datum die veel wielenliefhebbers... echt rood omcirkeld in hun agenda hebben staan. En dat komt omdat het vandaag de Amstel Gold Race is. Leon Guijer is van het hetiskoers.nl. Leon, goedemorgen. Goedemorgen, Ja, de Amstel Gold Race, hè? Ja, ja, ja, prachtig. Ik heb er niet zoveel mee. <laughs> dan kom je nu mee. <laughs> nee, nee ik, vind, ik, vind altijd, ik vind het een mooi fenomeen, want ik heb ook veel collega's die dan helemaal daar naartoe gaan om, ja. uh, om te kijken. Maar het is echt wel echt voor liefhebbers is dit wel echt een van de, de mooiere klassiekers, hè? Ja, nou, dat sowieso. Maar wat er vooral bijzonder aan is, is dat het de enige Nederlandse klassieker is. Ja. Uh, dus ja, we hebben niet veel keus, we gaan er naartoe omdat het de enige is, en uh, ja, natuurlijk ook de mooiste, want ja. de bijnaam van het ding is uh, Limburgs Mooiste. Kijk, en, maar is het ook echt uh, een van de mooiste? Nou, ik denk als je het ergens vraagt, dat ze ja uh, zullen zeggen, want uh, het, is, uh, het zijn korte keertjes uh, draaien, heuvel op heuvel af, uh, kleine weggetjes, mooie natuur. Uh, ik denk dat ze het een hele mooie koers zullen vinden, ja. maar als je naar de historie kijkt, dan, hij bestaat pas uh, sinds de jaren 60. Uh, en als je dan nou kijkt naar bijvoorbeeld de van vanuit Kluik van volgende week, die is al meer dan 100 jaar oud. Dus ja, dan heb je wel een verschil uh, in die historie en, en dat, dat zullen renners ook voelen. Ja. Uh, maar, maar qua koers, ja, het is wel een hele mooie koers en ook om naar te kijken. En, en, en in die, ik bedoel, sinds de jaren 60 zijn ze hem dus aan het rijden. Zijn er wat, uh, wat winnaars geweest of wat, wat etappes geweest waarvan jij zegt van nou dat was wel echt een hele mooie? Nou, je, had, je had eind jaren 70, begin jaren 80, uh, hè, de, de, de koers heet Amstel Gold Race maar toen uh, hebben ze hem tijdelijk de Amstel Gold Raas uh, genoemd. Uh, want Jan Raas, hè, die ken je waarschijnlijk nog, ja, ja. Die, uh, die won eigenlijk praktisch elk jaar. <laughs> je, je kon eigenlijk het startschot geven en dan meteen de finishlijn trekken, want hij won toch. Ja. Uh, dus ja, dat, dat was heel bijzonder. Die, won, die was zo sterk in die, uh, in die Limburgse heuveltjes. Uh, ja, die, die was onkoolbaar in, uh, in die periode mm -hmm. uh, en later uh, hey, had je Frans Maas als Nederlandse winnaar, dat was heel bijzonder en voor mij heel bijzonder omdat hij uh, op, uh, op dezelfde middelbare school zat als ik, dus dat oh. was een, een held van me. Yeah. Uh, dus dat was leuk om te zien en uh, weer een paar jaar daarna uh, had je Michael Bogert die, uh, die hem won, nadat hij uh, Lance Armstrong in, uh, in de sprint had verslagen. Yeah. En uh, de laatste Nederlandse winnaar was, uh, was Erik Dekkers, ook geen, uh, geen kleine jongen. En uh, ja, ook die heeft uh, Lens Armstrong in de sprint uh, verslagen. Dus ja, als je mij dat soort namen hoort, uh, hoort uitspreken, dan, uh, dan weet je hoe, uh, hoe zwaar die koers is. Want de echte, de echte goede mannen die, die komen daar boven drijven. Ja, en uh, uh, ze komen dan boven drijven op de Kauberg. Nou ja, ja. daar da, da heb, heb, heb ik natuurlijk ook wel eens van gehoord. Want ik moest vroeger <laughs> altijd van mijn vader dan, als dat moment was aangebroken, ineens voor de televisie gezitten En dan zei hij van, uh, kijk nu. Ja. <laughs> want er was, ja, wat is er zo mooi aan de Kauberg? Ja, de Kauberg, dat, dat is een, echt een klassieke klim in Nederland. Hè. Je, we hebben natuurlijk niet zoveel heuvels. En uh, we, hebben, we hebben geen bergen, dus we moeten met heuvels doen. En als je het dan hebt over waar uh, zit echt die historie, dan, dan heb je het over de Kouwberg. Want al in de jaren twintig had je daar een WK wielrennen op de Kouwberg. Ja. Yeah. En toen was het echt nog, nog bijna letterlijk een, een koeienpaadje. Uh, de naam Kouwberg betekent eigenlijk ook Koeienberg. Dus dan weet je wat daar vroeger gebeurde. Er werden koeien omhoog gedreven. Yeah. Um, maar ja, sinds die jaren al is dat gewoon een hele mooie mythische heuvel waar wielrenners mooie wedstrijden uitvechten. En in al die jaren daarna zijn er WK's georganiseerd, er zijn toeretappes langsgekomen. Nou ja, elk jaar de Amstel Gold Race. En sinds een aantal jaren ligt de finish ook bovenop die Kouwberg. Dat is zelfs vrij recent nog. Mm -hmm. En ja, dat maakt die koers natuurlijk wel bijzonder. Want je kunt er echt bovenop alleen winnen als je de, de sterkste man in de koers bent. Ja, nu hadden we het twee weken geleden over, uh, over de, de Ronde van Vlaanderen. Daar ja, moest en zou een Belg winnen. Ja, gelukt, hè? Ja, het is gelukt, inderdaad. Het is gelukt. Hebben wij dat ook hier met de, met de Amstel Gold Race... dat er per se een Nederlander moet winnen? Ja, dat vinden wij natuurlijk wel als Nederlanders. Maar het is alweer een paar jaar geleden. Ja, dat dus gebeurt niet zo vaak, hè? Nou, in de eerste jaren gebeurt het wel heel veel. Toen, toen werd hij heel vaak door een Nederlander gewonnen. En uh, ja, die, die periode die ik net noemde met Jan Raas... toen wonnen we dus een Nederlanders... Maar we staan dus eigenlijk al een jaar of tien droog, uh, dus ja, het wordt weer tijd dat er weer eens een Nederlander wint. En ik heb goed nieuws, we hebben, we hebben drie kanshebbers. Kijk, wie zijn het? <laughs> nou, op de eerste plaats Robert G. Ja. Uh, want die man is zo sterk en die, die heeft de afgelopen weken heel erg goed gepresteerd. Uh, die is op de laatste heuvel op de Kouderweg niet heel explosief, dus we hopen dat hij dan met een groepje meegaat waar die uiteindelijk als sterkste overblijft. Mhm. Mm dus die moet je even in je achterhoofd houden. En finish bergop, dus de... dat is wel, wel handig, hè? Want dat is daar zijn goed in. Ja, ja dus daar, daar maakt hij zeker kans. Mm -hmm. De tweede Nederlander die je even op moet schrijven als je straks naar het wetkantoor loopt, mm -hmm. dat is uh, Wout Poels. Yeah. Daar heb je misschien nog nooit van gehoord. Nee. Maar dat is een Limburger van 23 en die kan heel hard een berg oprijden. Nee. En uh, mijn voorspelling is dat hij uh, in de komende twee weken enorm gaat doorbreken. Mm -hmm. En uh, dan waren jouw luisteraars de eerste die het hoorden. En <laughs> dat is mooi, Wout Poels staat genoteerd. En de derde die je even op moet schrijven, dat is Johnny Hogeland. Uh, die ken je ook al denk ik. Ja. Uh, Kabikaze Johnny. Nou, dat is ook een man uh, die, die kan op de meest onverwachte momenten enorm toeslaan. En uh, ook, uh, ook hem dicht ik wel een, een kantje toe op de Kouwberg. Nou, kijk aan. Ik zet mijn geld op Wout Poels. Lijkt me leuk. Ja. Nieuwe jonge jongen die dat dan wint. Ja, nou, dat lijkt me ook echt fantastisch als die moment. Ja. ja. Volgende week dan, uh, dan misschien wel weer babbelen, want dan is er weer een, een, een, een belangrijke. De Waalse Pijl, dat is toch ook wel een, echt een klassieker, hè? Ja, ja, de Waalse Pijl is op woensdag, maar uh, je hebt nog een, nog een mooie, hè? Ja. Uh, dat is de zondag uh, daarna, dat is namelijk uh, de Luik, Luik. En dat is eigenlijk wel de koningin van de klassiekers. Nou, dan, dan spreken we elkaar volgende week uh, waarschijnlijk weer tijdens uh, Luik, Luik. Dankjewel, Leon. Graag gedaan. En meer vind je op hetiskoers.nl. Zometeen de tiende column van onze columnist Betwister koorhouder Pieter Derks. En naartoe Adam zijn lied is af. Maar ik dwaal af heet het. En zometeen hoor je hier de plaat primeur. Dit is mooie muziek van Bruce Springsteen. The River. I come from down in the valley. Where Mr. when you're young, They bring you up to do.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 Hij heeft een ijzeren optreeddiscipline. Gaat er altijd 2,5 uur liedjes spelen. En is er altijd. En dat kun je niet zeggen van CeeLo Green. De zanger van het liedje Fuck You. Dat liedje. Die is gisteren namelijk na 20 minuten van het podium gestuurd. De organisatie van een festival in Californië. Die heeft dat gedaan omdat hij te laat kwam opdagen voor zijn optreden. Het leek eerst nog te gaan om een technisch probleem. Maar achteraf bleek dat de zanger expres de mond was gesnoerd. En terecht vind ik dat. Je moet gewoon als zanger ook op tijd zijn als je afspraken maakt. Het is bolkt. In Nederland geen regen, zegt buienradar.nl. En 7,4 graden in Lelystad en eh, Frisser in Den Helder. Daar is het 2,3 graden. Zometeen mooie muziek. Je hoort de uitslag van De Plug. En Arthur Adam met zijn primeur van Maar Ik Dwaal Af. Maar nu eerst... Columnist betwist. 47 is op zoek naar de beste columnist van Nederland en op een of andere manier lijkt het erop bijna dat we hem gevonden hebben. Want voor de tiende keer in columnist betwist, Pieter Derks. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor de tiende keer zeggen ze dit. Ja. Dat is nogal wat. Je had al het record, want het record stond op, op, op, op 5, geloof ik, of op 6. Dat had je al ja. verbroken nu voor de tiende keer in columnist betwist. Voel je al een beetje de beste columnist van Nederland? Uh, nou, het is wel heel fijn dat, uh, dat alles wat ik leuk vind, dat dat bij de luisteraars ook uh, in de smaak ja. valt. Ja, ja, ja, ja. nog even voor de mensen, want we hebben de afgelopen weken niet heel uitgebreid gesproken, de, de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Je bent cabaretier ja. en uh, uh, treedt op veel plekken op. Uh, dinsdag in Alkmaar, woensdag Lochem, donderdag Amsterdam, zie ik zo op je site. Dus je bent een, een, een, een bezig baasje. Ja. Um, en, en in die uh, cabaret-shows van je verwerk je ook een soort column, toch? Ja, ik, euh, nou ja ik, ik lees columns voorhand in de voorstelling en ik schrijf columns over de plekken waar ik optreed. Dus als ik in een, uh, ergens in een dorp speel, dan uh, mogen de mensen ook onderwerpen insturen waar ik dan weer dingen over schrijf. Ja, dus, uh, oké. Okay. Ja. Dus, dus als jij uh, um, uh, uh, in Lochem speelt, dan kan de plaatselijke bevolking van Lochem aangeven van nou, heb het maar ja. eens over Piet de Slager, want die, uh, die heeft zulke ja. lekkere hamburgers of zo. Ja, of als, als er al een paar een paal verkeerd staat. Oh ja. of, uh, nou, je krijgt de geestje dingen binnen, maar wel heel erg grappig. Ja. Um, ja, want je columns zijn vaak grappig, hebben we de afgelopen weken kunnen, uh, uh, uh, kunnen horen. Ook wel met een serieuze ondertoon. Nu ja. uh, is er afgelopen zaterdag uh, iets heel naars gebeurd. Uh, ja. Die schietpartij, ga je daar nog wat mee doen in je komende column? Of is dat echt dat je denkt, nou, dit is wel zo heftig, hier moet ik eigenlijk niet aankomen? Nou, het is niet dat, dat ik daar niet aan, aan wil komen. Maar ik heb, het, het, het zit er deze week niet in. Omdat ik ook gewoon niet... Um, nou ja, als je daar iets over wil zeggen. Dan moet het ofwel zo... Um, moet wel hout snijden om, dan. Nou ja, precies. Dan moet, dan moet je er ook echt iets heel zinnigs over, uh, over zeggen. En anders kun je volgens mij gewoon beter uh, je mond houden. En het, uh, en het laten bij hoe het al is. Ja, ja want, ik, ik, ik, ik, dus, vroeger, want ik heb inderdaad weinig columns uh, gelezen en gehoord over dit onderwerp. Misschien is het wel echt een onderwerp. Dat, dat, waar, waar niemand zich nu nog... waar je nu nog liever niks over wil zeggen... maar misschien over een maand wel of zo... dat het dan nee. wat, meer, wat, het, wat meer lucht, ja, lucht komt nou ja, er nooit is in. Ja, natuurlijk maar... ook... omdat het zo'n uh, zo rare, willekeurige, uh, krankzinnige daad is... is het ook, kun je er verder natuurlijk ook niet heel veel conclusies aan verbinden. Of nee. de, uh, inderdaad uh, zeggen van nou, het heeft daaraan gelegen... of dat is er misgegaan. Of, uh, ja, het, is, het, is, het is niet heel erg duidelijk om... Nou ja, om daar iemand voor aan te wijzen of, of iets uh, over te zeggen nee. waardoor het nou gekomen is. Dus uh, nee. ja, dat is. Ik, ik snap ja, het. Waar gaat hij wel over. Ja. Hij gaat uh, over, uh, uh, over rechters die uh, etentjes houden. <laughs> de Wilders de wildersrechtszaak. Ja, die <tienertje>. Onder andere. Ja. Nou Pieter, ga je gang. Jouw column, jouw tiende van uh, columnist Betwist. Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind het dus een erg geestig toeval... dat in een week met discussie over onverdoofd slachten... een man met de naam Kulpvleisch in de problemen komt. Het lijkt erop dat er een eventueel slachtverbod voor hem in elk geval te laat gaat komen. Hij heeft gelogen, vriendjes voorgetrokken, rechters gemanipuleerd... en dat is allemaal door zijn ex minnares naar buiten gebracht. Dat is niet alleen onverdoofd iemand slachten... dat is hem gelijk door de gehaktmolen halen en er een balletje van draaien. Van de zaak waar het om ging, de Chips Chipshol-affaire, snap ik nog steeds helemaal niets... Chips Hole, het klinkt een beetje als een naakte vrouw die op een zak wokkels is gaan zitten. Of de geheime computersgrond van Bill Gates. Maar het schijnt te gaan om vastgoed. Een stuk grond vlakbij Schiphol en meerdere snelle jongens die er geld aan willen verdienen. En nu is er dus een vastgoedhandelaar die een rechter beschuldigt van liegen. Dat is wel een heel typisch gevalletje omgekeerde wereld als je het mij vraagt. De benadeelde partij zegt miljarden te zijn misgelopen aan een toekomstige exploitatie van de grond. Wat ook wel weer typisch is voor vastgoedhandelaren. Zichzelf rijk rekenen met geld dat nog verdiend moet worden. Goldfleisch was niet de enige recht in opspraak. In de zaak Wilders ging het de hele week over het roemruchte etentje... waarbij rechterschalken Arabist Jansen probeerden te beïnvloeden... waarover midden oosten deskundige Hendricks dan weer gelogen zou hebben. Hartstikke interessant allemaal. Maar wat mij altijd het meeste opvalt bij dit soort zaken... is dat al die mensen elkaar kennen... Blijkbaar zijn er ergens in Nederland elke avond etentjes, feestjes en vrijpartijen van rechters, vastgoedhandelaren, griffiers, Arabisten, midden oosten en politici. Waar zit die club dan? Die zitten er nog meer bij. Waarom word ik nooit uitgenodigd voor dat soort feestjes? Bij RTL Boulevard zie ik ook voortdurend nieuwe showbizkoppels komen. waarvan ik me alleen maar kan afvragen, maar hoe kennen die elkaar dan weer in godsnaam? Of zouden Wesley en Jolanta elkaar echt toevallig in die parkeergarage zijn tegengekomen? Er is een theorie dat iedereen op de wereld maar vijf handdrukken verwijderd is van ieder ander op de wereld. Ik ken iemand die weer iemand kent en die kent iemand die een kennis heeft die Obama kent. Maar dat is dus nog de omweg. Als je echt iets wil bereiken in het leven heb je niks aan handdrukken of honderden vrienden op Twitter of Facebook. Etentjes, daar gebeurt het allemaal. Tom Schalken en zijn vrienden van de eetclub joegen er op één avond acht flessen wijn doorheen... en hebben vermoedelijk smakelijk zitten lachen om al die stumpers met hypes... Want behalve dat Hives al er hartstikke uit is, heeft het net als de andere moderne manieren van netwerken één groot nadeel. Het is openbaar. En als je een beetje wil schoemelen, is niks zo belangrijk als een netwerk dat zijn mond kan houden. Nooit naar bed gaan met een gevier. nooit een arabist uitnodigen. Dat zijn de lessen die onze rechters deze week getrokken hebben. Ook vanavond komen ze waarschijnlijk weer ergens op een geheime locatie bijeen om hun zaakjes onderling te regelen. En het zou mij niet verbazen als dat gebeurt onder het genot van een heerlijk stukje kalpfleis. Pieter Derks, jouw tiende column is dit. Dank je wel. Alsjeblieft. En er kan weer op je gestemd worden hè? via 47apenstaatbn.nl. Wil je dat Pieter gewoon blijft terugkomen? Kan me het zo maar voorstellen, want uh, het gaat al weken goed. 47apenstaatbn.nl. Ik spreek je, Pieter. Oké. Okay. Radio 1 47. Het is tijd voor uh, de plug. De bekendmaking althans. Frank Dane, die koos voor Jonathan Jeremiah met happiness. En die plaat heeft gewonnen.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 For what to do to cure my needs, I pack some things just to what I need. Only been necessities, hospices, wash the feet, the cat, call landlord, take, tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness, yeah.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 a little bit of happiness, yeah. Need a little bit of happiness, yeah. De winnaar van de plug van deze week, uitgekozen door DJ Frank Danen van 3FM. Jonathan Jeremiah met Happiness. Goedemorgen Lieke. Goedemorgen Luc. En goedemorgen Adu Adam. Um. <laughs> ik hoor alleen. Mm, nog eventjes. Ben je net wakker of uh, hadden wij gewoon de telefoon nou, ik, ik, ik, was, ik, ik had het idee dat ik wel volledig uh, een goedemorgen uitsprak. Maar... <laughs> Dan zal het wel zo zijn. u goedemorgen. Oh. Uh, jij was hier vorige week en speelde uh, live jouw uh, behoorlijk moeilijk liedje... Maar ik dwaal af. Ja. Uh, tenminste, dat zag allemaal heel ingewikkeld uit... met meters en tellers en weet ik voor wat en zo. Uh, en dat is een speciaal liedje. Leg nog even uit wat je hebt gedaan. Nou, uh, ik heb uh, een samenwerking ben ik aangegaan via jullie met de zwerver Alex... En uh, van hem zijn door jullie uh, allemaal opnamen gemaakt. En die heb ik uh, tot een liedje verwerkt. Ja, nou dat is eigenlijk het hele idee inderdaad. Waar ja. gaat het liedje uiteindelijk over? Um, het uh, ondanks de tegenslagen omarmen van de vrijheid. Uh, waarbij ik me dus kan voorstellen dat het uh, voor een zwerver heel erg lastig is om uh, zijn bestaan te leiden. Maar waarbij ik bij de fragmenten van Alex wel het gevoel heb dat hij er met terugwerkende kracht... ...voor uh, gekozen heeft. Oké, okay. hm. dus, dus hij, je denkt wel dat Arthur gelukkig is met zijn zwervers... ...of dat is de Arthur, mijn. dat Alex gelukkig is met zijn zwervers bestaan. Nou ja, ik, ik, weet, ik weet niet precies hoe dat zit met, uh, met zijn geluk en zijn levensvisie... ...maar ik, uh, ik heb wel het idee dat hij het omarmt. Oké, okay. ja dat kan. Ja. En het opnemen van, de, van dit nummer, was dat nou nog een heel groot gedoe... ...of uh, ging het wel goed allemaal? Um, nou, in zoverre was het uh, gedoet dat het uh, in stapjes gaat, maar dat gaat eigenlijk altijd. Maar we hebben uh, twee halve dagen eraan kunnen opnemen. Dat is voor één nummer eigenlijk best heel snel. Hmm. Hmm. Dus je bent eigenlijk wel tevreden en het is makkelijk afgemixt en zo? Nou ja, de mix die is er nog niet helemaal, die is zo goed als af. Okay. Het is zeg maar net zoals dat je in een huis bent en de verf is nog niet helemaal droog. Okay. Zo moet je het een beetje zien. Ja ja, precies. Maar we kunnen hem wel uitzinnen toch? Je kunt, je kunt wel helemaal zien hoe, hoe het eruit ziet. Ik, ja. ben, ik ben heel benieuwd, want ik vond het echt te gek uh, toen je hier uh, vorige week was. En, uh, en uh, dat je je liedje speelde. En het was echt, dat, dat, dat klonk al te gek. We hebben ook veel mailtjes over gekregen van mensen die het ook heel cool vonden. Oh, oké. Dus ik ben benieuwd naar, de, naar, de, uh, naar deze unieke versie van... Maar ik dwaal af, zo heet je liedje. Yes. Um, uh, en, en dan de, de, ja, de, de, de zo goed als afgemixte versie. Toch? Yes, zo yes. so is het. Veel plezier met de, de marathon straks in NSGD. Uh, ja, nou, ik hoef gelukkig alleen maar te kijken. <laughs> dat valt mee. Dankjewel Arthur en, uh, en we gaan je plaat draaien. Oké, okay, bedankt. Ja, ik heb gevoeld, gezien en ook gedaan. Tranen in een roepen staan. Is het begin van een gedicht. Toch weet ik één ding wel. Voel je vrij en sla niet dicht. gedaan. Auto Adam samen met de zwerver Alex Maar. Ik dwaal af. Zometeen na zeven uur. Dit is de zondag met Ed Anker deze keer. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Waar gaan jullie het over hebben? Ik heb een bijzondere man in de uitzending. Uh, Keva Alouche. Hij is een televisiemaker. Hij komt oorspronkelijk, is hij Palestijn. Hoewel hij zijn leven lang eigenlijk wel in Nederland woont. En hij gaat komende week de passion brengen. Dat is een heel groot spektakel. Ja, in Gouda. Dat heb ik gelezen, ja. Met artiesten als Do en Siep en weet ik het weer allemaal. Frank Lammers, die Judas speelt. Nou, het wordt gewoon heel gaaf. Ja, daar ga ik met hem over praten. Nou, zometeen na 7 uur in Dit is de Zondag. Lieke, wat ga jij vandaag doen? Ik ga dat album uitzoeken wat jij mij hebt getipt van oh, de DAX. Van de Dax, wat ik het niet ja. van Love is the Seventh Wave. Ja, heerlijk klonk dat. En dan ga ik denk ik op het balkonnetje naar luisteren. Heel veel plezier erbij. Ik ga mijn schoonouders ophalen van Schiphol. Die komen terug van vakantie. Ze zijn de planten rood geweest. Ik wens je nog een hele fijne zondag thuis. En uh, veel plezier met de Amstel Gold Race. En tot volgende week. ...dan volgt thans een ingelaste uitzending van Vroege Vogels... ...met onze minister-president, de heer Mark Rutte. Hij spreekt tot u vanuit de Oipolder. Ik kom heel zonde natuurlijk, en uw programma luister ik veel naar. Dus, uh, Echt waar? Vroege Vogels zondagochtend, ja. 8 tot 10. Ja, hartstikke goed. Ja, 8 tot 10 radio, Ik word in de iedere zondag weer wakker. Deze week hebben we voor Mark Rutte en onze andere half miljoen luisteraars... ...het Korhoen. En verder een paaseierenonderzoek, een vleermuizenkast... ...een rupsenstation en een heel bijzonder goudhaantje. Hoorde u die piepjes? Dan is uw gehoor nog prima, want goudhaantjes piepen zo hoog... dat mensen boven de vijftig ze vaak niet meer horen. Benieuwd of Mark Rutte ze nog oppikt. Zondagochtend, 8 tot 10. Dank u wel, excellentie. Straks van 8 tot 10. Vroegevogels. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Dit is Radio 1.